Veel Afghanen zijn wanhopig. Het land is na 20 jaar weer in handen gevallen van de Taliban. Die namen de afgelopen dagen de ene na de andere stad in. En nu is ook de hoofdstad Kabul gevallen. Mensen die willen vluchten hebben het vliegveld bestormd. Het zijn beelden van mensen die op de startbaan proberen aan een vliegtuig te blijven hangen. Ook wordt er geschoten om mensen bij de vliegtuigen weg te houden. Ondertussen is een militair toestel vanuit Nederland onderweg om mensen op te halen. Zegt politiek verslaggever Albert Bos. Honderden mensen die ja, teruggehaald moeten worden. Niet alleen lokaal... En... Nederlandse ambassadepersoneel, maar natuurlijk ook die Afghaanse tolken die vaak ook een gezin mee terugnemen. En tegelijkertijd is totaal niet duidelijk of er wel vliegtuigen kunnen landen. Omdat we natuurlijk ook de beelden hier zien, dat zien ze in Den Haag natuurlijk ook, mensen op landingsbanen. De hoop overigens hier is wel dat de Amerikanen snel de orde op die luchthaven gaan herstellen. De Taliban willen van Afghanistan een streng islamitisch land maken. Het betekent bijvoorbeeld dat vrouwen en meisjes bijna niks meer mogen. Een grote zoekactie van de kustwacht bij Tessel. Ze zoeken met reddingsboten, een helikopter en een vliegtuig naar een man die mogelijk overboord is geslagen van een cruiseschip. Ook worden schepen in de buurt opgeroepen goed rond te kijken. Het cruiseschip is onderweg van Hamburg naar Antwerpen. Een man uit Pannerden in Gelderland moet anderhalf jaar de gevangenis in voor de aanslag met een vuurwerkbom op het huis van een Somalis gezin. De man wilde de familie weg hebben omdat ze uit het buitenland komen. Op een poster schreef die: allochtonen moeten weg hier. Dit is pas het begin. Het gezin voelde zich na de aanslag zo onveilig dat ze zijn verhuisd. Kwekers in Gelderland hebben een groot tekort aan personeel. Door corona zijn er maar weinig werknemers uit Oost-Europa en veel studenten hebben dit jaar bijvoorbeeld een bijbaantje als prikker bij de GGD. Merkt ook deze komkommerkweker. Ja, wij zijn dan ook heel blij dat we in de zomer schooljeugd hebben die ons ondersteunt wanneer wij onze vaste mensen op vakantie gaan en als het warm is is het ook wel prettig om uh, een beetje op de laten zijn vanwege weer de warmte dus. Scholieren komen nu dus een handje helpen met de komkommerpluk. In kan je dan altijd werken. Omdat het dan meestal smiddags heel warm wordt. En daarna zwemmen of zo. Maar ik vind het gewoon heel leuk om hier te werken. Het weer. Soms zon, maar ook buien vanmiddag. En er staat veel wind. In het noorden is vanavond kans op forse windstoten. Ook morgen wisselvallig. Fris voor de tijd van het jaar. Het wordt niet warmer dan 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in een lange file van 13 kilometer op de A7 van Horen naar Herenveen, de afsluitdijk, richting Friesland. Je hebt een half uur vertraging. En op de A9 Amstelveen richting Alkmaar doe je er 10 minuten langer over tussen Badhoevedorp en Knooppunt Velzen door de werkzaamheden. Op de N205 van Nieuwvennep naar Haarlem heb je 10 minuten vertraging tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem. Tot zover de verkeersinformatie.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 Leuk hè? en uh, disco klassieker uit de jaren 80. Van het zusje van Michael Jackson. We hebben het over uh, Janet Jackson. Jo, de When I think of you aan het begin van uur 2. Zandvoort op zaterdag. Een zonnige zaterdagmiddag. Een hele goede middag trouwens. En dit uur gaat het gebeuren, Albert. -Jan. Uh, we gaan uh, kaarten weggeven voor uh, dat uh, mooie reuzenrad uh, op het Badhuisplein. Doen we over een tweetal platen, dus blijf luisteren en dan hoor je hoe je de twee kaarten kan winnen. Maar eerst gaan we vertellen uiteraard wat we in dit uur verder allemaal gaan doen. Nou, Inmiddels, beste luisteraars en kijkers, heeft de gemeente Zandvoort ook gereageerd over het doorgaan van het Dutch Grand Prix. Dat hebben ze gedaan middels een, een brief die momenteel via internet te lezen is. Maar voor diegenen onder u die dat niet hebben, herhalen we de inhoud van die brief volledig. En hij is, uh, was getekend, of is getekend door de burgemeester David Molenburg en uh, ook Raymond van Haafden, de wethouder over de Formule 1. We willen jullie volledige tekst niet onthouden, omdat die inderdaad gericht is aan beste inwoners en ondernemers. Nou, dan worden we toch allebei... Alle... Dat zijn wij. Dat, ja. zijn wij. dat zijn wij, daar horen wij ook bij. Goed, uh, half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda, daaraan voorafgaand hebben we... Uh, een bijdrage van onze collega's van NHTV over een uh, expositie in de Agatha-kerk in Zandvoort... die tot en met 12 september daar is, onder de titel The Upside van Down te bewonderen. En hoe dat precies is, speciaal verhaal, maar daarover later meer. Verder hebben we natuurlijk wat Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, we, we hebben, uh, ja, het aftellen is begonnen. Uh, we hebben ook nog nieuws over het Timmerdorp, wat volgende week dinsdag uh, gaat beginnen. Ik zou zeggen, genoeg reden om het komende uur te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel, Jan. Kijken doe je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio in de Tolweg Tina. Zometeen over een tweede plaat gaan we ze weggeven. Hè. Twee vrijkaarten voor het Reuzenrad hier in Zandvoort. Blijf luisteren.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 We're rough, rough, again. We're up, up nice again. We're up, up nice again. We're up on nice again. We're up, up, nice again. ze zou dadelijk wel winnen. De vrijkaarten voor het uh, Rad uh, hier in Zandvoort. Daarover naar het volgende plaatje mee. hoor de Cat Lucky. Uh, de single van een paar jaar geleden. Pharrell Williams. Uh, Now Rogers En uiteraard uh, Daft Punk. Een hele grote hit van uh, die tijd. Nou, blijf luisteren, want er is dadelijk uh, inderdaad de vrijkaarten voor de Sky Vision. Houd dat in de gaten, hè. Sky Vision. Dat ene jurkje aangedaan. Ik ben te van huis vertrokken. Van hetzelfde aan, casual chic. Of is dat hem net niet? En hoe laat gaat de laatste nog. Oh, ik ben morgen en vandaag te vrij, maar ik gemaakt van mij. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar niet? Of niet Wil ik weer? Kom ik nog terug? Twee uur, drie gangen laat. Ik weet niet wat het is, maar je raakt me En als we straks alleen zijn in je kamer Gaan we de laken zien, schat het verbaasd Dat dit echt zo gaat, wie had dat nog niet. gedacht? Dan ben je net zo klaar voor de volgende de stap En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag Ik ben op mijn gemak, ik heb nee, hier gewacht nee. Hoe zou het zijn? Oeh, smaakt het naar nou meer? mij wil ik meer? Ik zou zeggen, neem je tandenborstel mee. Je weet het maar nooit. Yo, de zingel van uh, maan en uh, Snelle en blijven slapen. Nou, het is uh, kwart over drie geweest. De zaterdagmiddag uh, van CFM. En we gaan ze weggeven. De vrijkaart, Albert-Jan. Ja, maar niet zomaar. Nee, daar nee, moet je wel wat, wat voor doen. doen. Uiteraard. Wij willen van jou weten... hoe hoog is het uh, reuzenrad hier in Zandvoort... Dus hoeveel meter, hoe hoog is het uh, reuzenrad uh, hier in Zandvoorts? Het rad heet uh, de Sky Vision. Dus uh, als je een beetje kan googlen, dan uh, kan je erachter komen. Of je weet het gewoon, hè? Als je het juiste antwoord weet, bel je nu 57 30393. 57 30393. En laat ons uh, <coughs> weten hoe hoog het uh, reuzenrad is... Uh, en uh, dan weer twee uh, vrijkaarten voor het uh, reuzenrad. Neem jij het heel even over, uh, Objan. jan Ja, uh, mag ik doorgaan met, met wat ik van plan was? Ja, doe maar. Doe maar. Uh, de, de gemeente Zandvoort heeft namelijk ook gereageerd... over het doorgaan van het Dutch Grand Prix. En uh, dat doen ze middels een, een soort open brief aan de inwoners. Hij is uh, uh, ook via onze app te lezen... En we willen ook diegenen die nog niet gelezen hebben... in ieder geval van de inhoud daarvan een kennis stellen. Als reactie op de persconferentie van het kabinet van afgelopen vrijdagavond... heeft de gemeente een bericht uitgevaardigd over de situatie rondom de Dutch Grand Prix. Hierin worden met name de bewoners van Zandvoort aangesproken. Hier volgt de tekst. Beste inwoners en ondernemers. Net als zoveelen hebben we met veel spanning uitgekeken... naar de persconferentie van de minister uh, vanavond, gisteren dus... Wij zijn blij dat er, uit, dat er eindelijk meer duidelijkheid is. De formule 1 keert definitief terug naar Zandvoort. 30 jaar hebben we erop gewacht en over drie weken is het zover. Dan strijden Verstappen en Hamilton in ons dorp om het kampioenschap. We zijn ongelooflijk blij en trots dat Zandvoort als gastheer voor dit enorme evenement mag optreden. De ogen van de wereld zullen daarbij op ons gericht zijn. Honderden miljoenen mensen zullen de beelden van ons dorp, de kustlijn en het circuit zien. De organisatie heeft inmiddels laten weten dat ze het evenement door willen laten gaan. Natuurlijk vinden we het jammer dat maar twee derde van de bezoekers aanwezig kan zijn. De komende dagen zal worden uitgewerkt wat deze beperking in capaciteit betekent. En helaas zullen er dus mensen teleurgesteld gaan worden. Ook het grote dorpsfeest, zoals Zandvoort Beyond dat heeft voorbereid, kan grotendeels niet doorgaan. Er zullen bijvoorbeeld geen podia met artiesten zijn, maar de aankleding van het dorp zal prachtig zijn en Zandvoort op zijn best tonen. Er komen minder bezoekers dan verwacht, maar er blijft nog veel publiek komen. Maar in Zandvoort zijn we gewend om met grote groepen bezoekers om te gaan. Ook deze week hebben weer tienduizenden onze standen bezocht. U krijgt daarnaast te maken met maatregelen om ons dorp bereikbaar te houden. In de komende weken ontvangt iedereen die er recht op heeft een doorlaatbewijs... zodat u tijdens de Formule 1 gewoon het dorp in en uit kunt. De afsluiting van het dorp leidt er helaas toe... dat er geen gasten per auto van buiten kunnen ontvangen. Het is daarom misschien wel het moment om met uw buren, buurt of wijk... plannen te maken om het evenement samen te volgen. Natuurlijk binnen de geldende coronaregels. Als wij u daarbij vanuit de gemeente kunnen helpen... Laat het ons dan weten. Helaas brengt covid nog steeds beperkingen met zich mee. Ook voor de Dutch Grand Prix. Maar ondanks die beperkingen kijken we uit naar het eerste weekend van september. Pas getekend David Molenburg, uw burgemeester. En Remo van Haafden, wethouder Formule 1. Tot... Da Dank je wel, Albert-Jan. Dat was inderdaad uh, de hele nette brief. We hebben er 36 jaar op moeten wachten. De Formule 1 terug uh, in Zandvoort. En daar zijn we uiteraard uh, trots op. Wil je de brief uh, nalezen? Dat kan via onze ZFM-app. En mocht je de app nog niet hebben... dan uh, zou ik hem maar eventjes uh, downloaden. Nou, de twee kaartjes die zijn er nog, 5730393. We willen weten hoe hoog is het uh, reuzenrad. En je kan eventueel ook een uh, e-mail sturen naar uh, redactie apenstaart zfm sandvoort.nl. redactie uh, apenstaart zfm Na de brief van de burgemeester en de wethouder. We het over David Moldenburg. En uiteraard Raymond van Haafden. Hoorde je wind en zeilen. De single van Splitsing. De zaterdagmiddag van En We houden je op de hoogte van alles wat er in Zandvoort gebeurt. En zo ook een bericht over een expositie. Ja, en namelijk ja, speciale aandacht daarvoor. even voor Uitlopend op de evenementenagenda. Maar dit is ook een prachtig evenement. Want in de Agatha-Kerk in Zandvoort is tot en met 12 september... de expositie die Upside van Down te bewonderen. Kunstenaar Ronald van der Meijen, die met het Down-syndroom is geboren... laat daar zijn mooiste schilderijen zien. En ik heb ze gezien en ze zijn erg mooi. Uh, en op een gegeven moment zegt hij tegen zijn moeder... haal die verf even van mijn arm, al dus Ronald tegen zijn moeder. Die moet daar erg om lachen. Nee joh, laat maar, laat maar zien op de camera. Dan zien ze dat je een echte kunstenaar bent. Onze collega's van NH gingen bij Ronald langs. Nou, het gaat wie goed is, schat. Of moet ik je niet storen? Hij is zo lekker geconcentreerd soms bezig, hè? Ronald gaat helemaal op in zijn kunstwerk. Hij is super trots dat zijn mooiste schilderijen nu in de Zandvoortse Agatha-kerk zijn te bewonderen. Bij de expositie De Upside van Down. Ronald, vertel eens, hoe lang schilder je al? Oh, dat. twaalf jaar, denk ik, hè? Twaalf jaar, denk ik, hè? oh ja. een jaar. Het begon allemaal met dit kunstwerk. Zijn moeder Zwaan was blij verrast toen hij het liet zien. En ik dacht ineens: Goh, Ronald, dat ziet er niet gek uit. voordat je het eerste schilderij is. Ja. En toen dacht ik: Nou, ik ga maar goed materiaal voor hem kopen. En toen zei ik: Nou, wat wil je gaan doen? En toen kregen we een heel repertoire clowns. Na de clowns volgden bomen, planten, bloemen. Zijn oeuvre is inmiddels enorm. Wat jij leuk vindt aan schilderen. Nee. Nou, nee. Bezig zijn, hè? Nee. Dat je lekker bezig bent, hè? Ja, ze wij bezig, ja. Ja. En dan heb je allemaal clowns gemaakt. Ja. En weet je nog, dit schilderij. Dit boek nemen we altijd mee in op vakantie. Ja, Want, vakantie. ja dat is zijn manier om, om een opening te creëren naar mensen. Omdat je toch vrij moeilijk kan praten. Om toch een beetje in deze wereld uh, uh, contact te maken. De expositie duurt tot en met 12 september. Zullen we al die Formule 1 fans ook maar naar de expositie sturen? Ja hè, he. ja. van het racen hè. He. Komen ze allemaal ja. kijken hè. Ja, komen kijken ja. ja Wauw, ik ben wel onder de indruk inderdaad, van deze reputatie van uh, NH Nieuws ja, van en, uh, Paul Tromp. En ik wil er even bij zeggen dat zijn schilderijen echt mooi zijn. Ja, ja. ik zie ze echt. ook inderdaad. Ja, uh, als je even waard. kijkt op uh, nhnieuws.nl, daar staat een uh, filmpje. En dan zie je ook uh, de schilderijen van uh, Ronald van der Meijer. En dat zijn uh, kunstwerken en ook te zien uh, uiteraard in de expositie. Toch? Ja, zeker. Nou, zo dadelijk de evenementagenda. Dus dan uh, krijg je meer uh, over de rest van uh, wat je allemaal kan doen hier in Zandvoort. Only knew what I'm going through I just can't En na het mooie verhaal van Ronald van der Meijen... hoorde je Barry Manilow in Can't Smile Without You. Het is tijd voor de evenementen, Albert-Jan. Ja, allereerst even vast de mededeling: De Hippie Boulevardmarkt was er uh, afgelopen week weer. En die is nu ook... Uh, uh, uh, die was er gisteren dus. En op 20 augustus is er ook nog een Hippie Boulevardmarkt gepland. Zet het vast in uw agenda, want het is een hartstikke leuk evenement. Met uh, ja, een beetje Ibiza-achtige kraampjes. Nou kraampjes, ja, heel veel kraampjes. Meer informatie over dat evenement wat nog op 20 augustus is... is op te vinden op de website www.hipandhappyevents.nl. Uh, ik heb altijd de hik als ik dat moet uitspreken. www.hipandhappyevents.nl. Uh, nee, 20 augustus. Zet het in uw agenda. En op het echte circuit kunnen kinderen niet rondrijden. Daarom is er een mini-circuit gebouwd op het, in het centrum van Zandvoort op het Badhuisplein. Op die raceweg kunnen kinderen tot en met 12 jaar in elektrische karts... een rondje rijden en het racegevoel krijgen. Daarnaast kunnen racefanaten ook de komende tijd ervaren... hoe het is om in de Formule 1-coureur te zijn. Want tot half september kan het publiek in het hdmz museum in Zandvoort... virtueel racen over het circuit van Zandvoort. Dit terwijl het echte circuit gesloten is. En uh, wordt klaargemaakt voor de Dutch Grand Prix. Dus in het HDMZ-museum uh, echt simmen op het, circuit, het vernieuwde circuit Zandvoort. En uh, in het Zandvoortsmuseum is er een, uh, een thema-tentoonstelling rondom de historische Grand Prix. Dit jaar wordt uh, beroemde Zandvoort er in, de Zandvo in de spotlight gezet. Namelijk niemand anders dan Jan Lammers. Zoals veel jongetjes uit het dorp begon hij als mannetje van alles op de slipschool van Rob Sloot te maken. En zijn talent achter het stuur werd al snel duidelijk. Jan Lammers boekte 40 jaar lang vele successen op circuits over de gehele wereld. En sinds kort doet Jan het als coureur rustiger aan. Dat is dus een mooi moment voor een terugblik. De expositie in het Zandvoorts Museum en ook op de boulevard loopt dit jaar van 20 augustus tot en met 21 november. Het uh, jaar uh, 2021 is natuurlijk een bijzonder jaar, want het is voor het eerst sinds 1985 de Heuze Grand Prix op het circuit in de dat hebben we nog, de buitenexpositie van het EK Zandsculpturen... voor de gasten die in Zandvoort verblijven. U kunt natuurlijk de zandsculpturen nog bezichtigen tot en met 22 augustus. Kijk voor de route en voor meer informatie even op de website... www.zandsculpturenroute.nl www.zandsculpturenroute.nl Maar ga ook even naar de site van Zandvoort Beyond... want ik denk dat met de ingang van vandaag de diverse evenementen, en, en, ja, hoe moet je dat zeggen, aardig gaan oplopen, Ja, losgaan, <laughs> losgaan, voor zover dat mogelijk is, natuurlijk rekening houden met de coronamaatregelen, maar er staan vele, vele evenementen op stapel en zijn inmiddels ook al gerealiseerd. Dus laat u verrassen, ga daarvoor ook even naar de website www.sandvoortbiont.nl. Geweldig en Zandvoort uh, Biont heeft ook een welkomstfilmpje voor uh, alle. Events gemaakt en uh, die welkomstfilm die kan je zien op de CFM app. Dus mocht je onze app nog niet hebben, download hem dan nu. Of ga naar onze Facebook pagina. Hè? Ik zoek even onder ZFM Zandvoort op Facebook en like ons en dan kan je genieten van de video van Zandvoort Beyond. Denken. Ook een beetje die sound eigenlijk. Het is de nieuwe zin van de Bruno Mars en Anderson Paak. En je hoort dus skates. dadelijk gaan we het weer verder hebben over de Formule 1 in Zandvoort. Want daar gaat het werkelijk aankomen na 36 jaar. Maar eerst gaan we even lekker het hebben over radio. Want we zijn er al 31 jaar hier in Zandvoort. En ook daar zijn we heel erg trots op. CFM Zandvoort, goedemiddag. En hier is Radio Uh, uiteraard graag hè, dat iedereen uh, naar de radio luistert. En dat met name uiteraard uh, deze zender uh, CFM. Een hele goede middag uh, nogmaals. Je hoorde inderdaad uh, de single van de Dolly Dots. En dat er vandaag veel geluisterd wordt, dat blijkt maar weer. Want uh, die twee kaarten, die waren zo weg voor het uh, Reuzenrad. Ja, dus er hoeft niet meer gemaild te worden. Ook niet meer naar de studio gebeld te worden. Want de kaart, deze de twee kaarten voor vandaag... Die zijn vergeven. Ja, maar ik heb goed nieuws. Want morgen zijn we er gewoon weer met Samvoort op zondag. En dan geven we weer twee vrijkaarten ik weg. Ik had al niet op. Hè. Dus morgen luisteren tussen twee en vijf uur. En wie weet, uh, wie jij uh, twee uh, vrijkaarten hebben... toch over een bedrag van uh, een kleine twintig euro... wat we even weggeven. Dus, ja, uh, dankzij, dankzij de medewerker van de eigenaar van de... Van Uiteraard het de reuzenrots. reuzenrots. En uh, moeten, morgen is het natuurlijk een andere vraag. Hè? Ik bedoel, als mensen dit nu, uh, nu maandag horen, dan zijn ze te laat. Ja, maar ik weet het al hoor, wat ik uh, ga vragen morgen. Oké, okay. helemaal goed. Die wordt wel leuk trouwens. Dus... Ja, dat is een leuke. Goed, wat ook uh, eraan zit te komen, is het, uh, want het aftellen is namelijk begonnen... Want komende dinsdag wordt de negende editie van Timmerdorp Zandvoort geopend. De organisatie heeft het ondanks corona toch voor elkaar gekregen... om de Zandvoortse schoolkinderen van 8 tot 12 jaar... een fijne afsluiting van de zomervakantie te bezorgen. Net als alle voorgaande edities heeft ook dit, dit, dit Timmerdorp Zandvoort een thema. Ik hou van Holland. In vier dagen tijd zullen de deelnemers een compleet dorp in elkaar timmeren. Gelukkig mogen we na de hele gekke tijd weer timmeren en sporten en samenspelen. Dankzij de steun van de gemeente en de Zandvoortse ondernemers... mogen we weer een timmerdorp organiseren op het grasveld van parkeerterrein De Zuid. Helaas gaat de traditionele verbranding niet door... evenals de open huttenroute voor alle ouders, opa's en oma's. Maar we mogen weer, en dat is het natuurlijk het belangrijkste al dus Dimitri Bluis... van de gedeeltelijk nieuwe organisatie Enthousiast. Dimitri waarschuwt wel dat iedereen de richtlijnen van de RIVM in acht moet nemen. Zo is het van belang dat alle deelnemers van tevoren de gezondheidscheck doen... en niet komen als ze uh, in quarantaine zouden moeten... Uh, na bijvoorbeeld een vakantie in een als rood aangegeven land... of als ze in contact zijn geweest met iemand die corona heeft. Of als ze klachten hebben. Bij klachten moeten ze zich testen en alleen met een negatieve test... kunnen ze dan meedoen aan het Timmerdorp Zandvoort, sluit de organisator af... In ieder geval vanaf aanstaande dindag, dinsdag. Als u getimmer hoort, dan weet u dat het timmerdorp is weer geopend. Helemaal goed, uh, Albert-Jan. Dank je wel voor dat uh, positieve bericht. En uh, ja, ik wil toch even mopperen. Mag dat uh, nog even mopperen? Nou, hangt er vanaf. Uh, Dim Dimitri die was uh, bij ons uh, op de radio... en vertelde inderdaad heel enthousiast over het uh, Timmerdorp. Maar over dat, dat de traditionele verbranding niet meer door mag gaan. Nee. Maar dat heeft te maken met milieu. Ja, want het is slecht voor het milieu als je, als je fikkie uh, stookt. Dus... Uh, dat uh, wordt op een andere manier uh, afgevoerd. Dan nou krijgen we natuurlijk ook met de Formule 1 krijgen we een paar uh, straaljagers uh, die uh, overkomen. Moet je op Facebook lezen gewoon, uh, hoe daarop uh, gereageerd wordt. Hè? De ene zegt van uh, hartstikke leuk natuurlijk dat, uh, dat dat geregeld wordt. En dat hoort erbij. De andere zeggen ja dat is weer slecht voor het milieu. En dan komen we weer. Ja. Nou nee, ja, je weet meteen mijn mening, denk ik. Mag ik, daar, mag, ik daar nog iets op, mag ik daar nog even iets aan toevoegen? Ja, wil je ook wat mopperen? Ja, nee, nee, nee, ja oké, okay, maar even al, algemeen. Ik keek voor de Telegraaf. Mijn uh, secretaris leest altijd de Telegraaf zaterdagsmorgens. En er was, was een inzending van een uh, zekere meneer Atma uit Zandvoort. Ja, die ken ik. En de, het ging over de rugstreeppad. pad. De Een <laughs> rust bij de kust en Duinbehoud verliezen een zaak bij de rechtbank aangaande... Het beschermen van het leefgebied van de rugstreeppad. Wonderlijk dat deze stichting het nooit hebben over de bouw van woonwijken en wegen... waarbij het leefgebied van de geelgebefte boomschorspikkers of een andere diersoort in het gedrang komt. We hebben een prachtig duingebied in Zandvoort waar het circuit al sinds 1948 deel van uitmaakt... en nog steeds is hier de rugstreeppad te vinden... Deze dieren passen zich beter aan dan de twee genoemde stichtingen. Aldus Jelle Attema. Nou, een duidelijke brief. Uh, welke, waar staat die in, zeg je? Telegraaf. Telegraaf, ongelooflijk. Oh, hij, hij zendt wel vaker stukjes in. Dat yes. is hartstikke leuk. Ja, oké. Okay. Nou, bedankt daarvoor. En heb je deze even aandacht daaraan besteed. Hier bij de Zandvoortse Radio. Het geluid van Zandvoort. We zeggen een hele goede middag. Only 24 hours in a day 24 hours can escape In my head living there it Could be a real dark place I got this great cloud Over my head Breaking down here in my bed And I'm running round, round, round To so go nowhere Deep under the surface Smiling but I'm hoping No one else can break This all back to my face Who's gonna break only so many feelings I can hide so many tears to cry trying to piece your money to everybody all the time only got some more energy energy left in me and I'm running around We zijn onze Zuiderburen, we hebben het over Kiko. Ze maken altijd lekkere muziek. Samen met So You Love Me Now, de nieuwe single. Het is helemaal goud, want de Formule 1 die komt terug hier in Zandvoorts. Daarover zometeen meer. Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dat dit al het einde was. Zeg maar is het beter zijn als ik bang ben om alleen te zijn... Ik dacht dat het werken zou. Ik had het ook niet zo bedacht. weet dat jij niet bij me past. Heb het zo vaak geprobeerd en ik wou dat het anders was. Hebben zo hard in geloofd. En ik weet jij deed dat ook. Toen kwam jij met de klap. Misschien is het beter zo. Maar we waren toch altijd Zeg maar wat.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 Die grote hit van uh, Suzanne en Freek. Dat was uh, goud. Had ik het net even met collega Albert-Jan... Uh, over het uh, barbecue... knoeien, wou ik zeggen. Ja. Barbecue. Uh, ja, daar het echt uh, weer voor. Hè. Zonnetje een beetje schijnt. Uh, lekker uh, vlees op de grill. En uh, ga met die banaan. <laughs> ja. Ja, het ja. wordt inderdaad tijd voor de barbecue. Ja, dat ja, klopt. Dat ik zou het nu maar doen, want volgende week wordt het alweer slechter weer. Ja, hou jij eens op. <laughs> dus uh, nee, dat uh, he helemaal goed. Maar we gaan eerst uh, weer uh, naar de Formule 1 toe, uh, terug. Ja, dat is toch grappig. Want de volgende bijdrage, luisteraars en kijkers... die is uh, vrijdag in de loop van de dag gemaakt... Toen de, toen de persconferentie nog moest plaatsvinden gisteravond uh, met uh, premier Rutte... We wisten van niks. Uh, we wisten van niks, maar een heleboel mensen wisten het al wel, in ieder geval informeel al wel. Want uh, veel inwoners van Zandvoort uh, vinden het een opluchting dat de Formule 1 uh, hoogstwaarschijnlijk was het toen nog door kan gaan. Gisteren lekte het al uit dat het sportevenement zal plaatsvinden. Ondanks het feit dat er uh, gisteravond nog een persconferentie was, waar het later trouwens met geen woord over de Formule 1 Helemaal niks. werd gerept... Maar in Zandvoort waren er een aantal mensen al op de hoogte dat het door zou gaan. Eén daarvan was Janine Govers. Want die, heeft de, die had de kenmerkende zwart-wit geblokte racevlag aan haar huis al opgehangen. Ik ben geboren in Zandvoort en ik heb de vorige races meegemaakt. Ik was toen heel jong en dat was echt spannend. Overal waar een auto kon staan stond er één. En iedereen verkocht lekker drinken aan de kant van de weg. Het was allemaal geen enkel probleem. Gisteren gingen onze collega's van NHTV bij haar langs wind te wapperen. Dat dacht ik ook, ja. Hier word je toch alleen maar gelukkig van. Gisteren lekte uit dat het kabinet vanavond bekend gaat maken dat de Formule 1 in Zandvoort doorgaat. Wel met minder bezoekers, maar dat maakt voor de meeste inwoners niet uit. We hebben gewoon uh, lang genoeg gewacht. We zijn geduldig genoeg geweest, dus we moeten nu uh, gaan knallen. Nee. Nee, en de vlag, hè? waarom heeft u die opgehangen? Nou, dit is gewoon uh, iets wat moet... Je moet lekker laten zien dat je ervan houdt. Iedereen is wel echt heel positief. Zijn er, is er niemand even een beetje die denkt van wat vervelend dat het gaat komen? Eh, misschien dat die te vinden zijn in de duinen, misschien in de categorie Zandhagen, maar daar hebben we zo weinig mee. Ook ondernemers zien het racefeest wel zitten. Ook diegenen met een kaartje. Ja, weet je, ik, nee, ja, als ik niet kan gaan, kan ik niet gaan. Dat, uh, we zien het wel, uh, wat er gebeurt. Als er een loterij komt van wie wel of niet mag komen. En uh, dat wordt een uitdaging. En wat, wat gaat er voor de rest allemaal gebeuren? Uh, ik ben heel positief, <laughs> je gelooft misschien niet, maar echt, echt blij worden we pas als uh, ja, Jan Lammers uh, of uh, Robert Overdijk uh, het groene licht geeft of, uh, of roepen van uh, eat the ja, ja? Straks komt de Formule 1 door deze straat gelopen, uh, is dat niet ook een beetje toch vervelend voor de ondernemers hier in deze straat dat zo druk gaat worden? Zeker weten niet, we hebben de hele tijd veel te rustig gehad. Jij zegt het is tijd voor de drukte. Het is tijd voor weer wat reuring in ons dorp. Dus het woord zeg jij gewoon de komende... Ja, het woord het begin waar. september alleen maar genieten. Leuk. Hartstikke leuk. Ja. ja, weer een hele mooie reportage van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. Die gingen even het dorp in om even wat, wat uh, meningen te, te peilen. Alvast wat meningen te, ja, uh, nou, ja, ik vond die van Larry uh, vond ik wel, uh, wel uh, weer gaaf. Hè. Het ging ja. natuurlijk weer over de rugstrepen pad en de zandhagedis. Ik wist niet dat hij bioloog was. Nee. Nee nee nee nee nee. Mij ja. valt het nieuws wel. Ja, zeker, ja, zeker. Dus, uh, nou ja, in ieder geval, uh, die rechtszaak, uh, ja, daar komt weer een hoger beroep op trouwens. Ja. En, uh, je moet even afwachten hoe dat uh, of, verder uh, gaat verlopen die, allemaal. Die, die wordt op 6, augustus, of 6, 6 september gehouden. 6 september, <laughs> nou ja, ze zeiden wel dat het wel een paar maanden kon duren. Dus, uh, <laughs> ja. nou ja, hebben ze vast uh, voor uh, de volgende, volgende race jaar. natuurlijk. Dus, uh, nee, mooie reportage van uh, onze collega's. Van, uh, een positieve reportage. Een hele positieve reportage. Ja. Daar, daar word ik nou blij van. Ik ook. Dus... Dank daarvoor. We zijn er, wij zijn er blij mee in ieder geval. We gaan nog twee platen draaien. Tot aan het nieuws en weer van 4 uur. Nee, je heb ik al een hele tijd niet meer gedraaid. Die hoort eigenlijk wel gewoon bij mij. Ik draai hem altijd als slotplaten in de disco. Here is That's What Friends Are For. And I never thought I'd be this way. And as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance.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 Dan uh, ging het licht aan in uh, discotheek uh, Chin Chin. En dan was het uh, echt voorbij met uh, de vrijdag en de zaterdagnacht. That's what Friends were for, hoor. Uh, Diana Warwick, samen met uh, onder meer Klettersnijdt, uh, Elton John en uiteraard ook uh, Stevie Wonder. Zo gaan wij op naar het uh, nieuws en weer van 4 uur. En daarna zijn we er nog 1 uur lang. Tot zo!